Waterwalgemoed we bij de TVS Journaal. Op een Amerikaans schip op de Middellandse Zee zijn de gevaarlijkste chemische wapens uit Syrië vernietigd. Dat heeft bijna zes weken geduurd. Aan boord zijn een grondstof van sarin en een ingrediënt van mosterdgas onschadelijk gemaakt. Syrië droeg zijn chemische wapens eerder dit jaar over aan de internationale gemeenschap... nadat het Westen had gedreigd met luchtaanvallen. In totaal heeft het land 1300 ton aan chemicaliën ingeleverd... die door verschillende landen worden vernietigd.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 LTO Nederland is blij met de Europese steun voor groente- en fruittelers. Maar de boerenorganisatie verwacht wel meer geld dan de toegezegde 125 miljoen euro. LTO roept de Europese Commissie op om alvast extra budget beschikbaar te houden... voor als dat nodig blijkt. De telers kunnen compensatie krijgen als ze gedupeerd zijn... door de Russische boycott van hun producten. Het weer in de kustprovincies kunnen de hele nacht nog stevige regen- en onweersbuien vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Overdag breiden de buien zich weer uit over het land, maar tussendoor schijnt de zon ook geregeld. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Dit was het derbezeurnaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. Van Zandvoort ook op TV. Zie je van Text TV op kanaal 45. 45. Het ritme, ritme. van ZFM. to my life.